De Klem. U kunt luisteren naar een hoorspel geschreven door Adrian Venema. Hé, hey. hallo. Ben jij hier? Misschien je ben het toch? Willem Doree. Ik zag je opeens uit de auto komen, ik herkende je meteen. Ja, sorry, maar... Kom nou, Is zal geen ding. Waterman. Johan Waterman. Waterman? Nou, ik woonde boven je, twaalf jaar geleden. Nou ja, toen je wegging. Oh, wacht, ja. Ja, nou weet ik het weer. Sorry hoor, maar het is ook zo lang geleden. Waterman, ja, joh Waterman. Die schrik me toen je Waterman zei. dacht ik dat je een vreemde was die een gek te maken. <laughs> Ik moest aan het liedje denken, weet je wel. Waterman, Waterman. <laughs> en uh, hoe gaat het nou met je? Woon je nog in Amsterdam? Nee, nee. Ah, je weet dat het gaat, ik zou er niet meer kunnen wonen. Daarvoor is er te veel gebeurd. Verbitterd? Nou, ik weet niet of je dat nou verbittering kan doen. Nou, misschien wel. Nou, goed, noem het verbittering. Het feit blijft dat ik het niet meer zou kunnen opbrengen om hier te wonen. Nou, je komt nog wel in de stad. Nou, voor het eerst in 12 twaalf jaar. Zeg maar, euh, laten wij als je tijd ervan over kan Goed. Het is zo'n tijd geleden. En op de hemel niet zo wel voorbij gaan. Als je nou moet treffen, dus, ja, Ik herken je niet eens meteen. Maar, je moet begrijpen dat ik wel in de war ben. In de war? Nou oh, ja, ik bedoel, uh, zo lang weg en dan voor het eerst terug. Oh, je bent dus alleen in de war omdat je voor het eerst in de stad bent? Nou, nee. Nee, er is natuurlijk meer. Uh, alles bij elkaar bedoel ik. Uh. Waar woon je nou? Uh, in het zuiden van het land. Voor je werk hier. Nee. nee. Ik nam opeens een vrije dag. En ik dacht. Uh, laat ik nou niet zo dwaas doen. Laat nou een dag in Amsterdam gaan. En dan wil ik mezelf bewijzen dat ik dat kan. Een soort overwinning op mezelf. Het was eigenlijk een impuls. Mijn chef keek me eigenlijk wel vreemd dan. Dat neemt u me niet kwalijk. Ik zou morgen een vrije dag willen nemen. Een vrije dag? Zomaar opeens? Ja. Het is tegen de regels. U weet toch dat u een week van tevoren een dag moet aanvragen? Ik weet het. Je kan alleen een uitzondering maken bij bijzondere gebeurtenissen. Een begrafenis, geboorte, huwelijk. Ja, ja, het is voor een huwelijk. Een trouwerij in Amsterdam. Wist u dat dan niet eerder? Nee. Nee, ik hoorde het gisteravond. Oh. Nou, goed. Noodbreekt dat. Nou. Het kost hem nog moeite genoeg om die versnipperdag te krijgen. Maar ja, wat moet je nou zeggen tegen zo'n man? Ik had gewoon opeens zin om naar Amsterdam te gaan. Dat snap zo'n man toch niet. Dan heb ik maar een smoesje verzonnen. Eerst wat me te binnen viel. Ik zei tegen hem, ik ga naar een Mikana trouwerij in Amsterdam. Maar man, dat klopt toch? wat nou, bedoel je, dat klopt. Van natuurlijk in Amsterdam. Ik begrijp je wat je bedoelt. Annelies, hertrouwt vandaag. De... Of wist je dat niet? Nee. Hij ze? trouwens ik dacht dat het wist, omdat je opeens naar Amsterdam ging. Annelies? Trouwen? Nou, Annelies, gefeliciteerd <tankt> met je huwelijk. Je hebt een beste man. <tankt> Ik heb altijd gezegd, een meisje dat Willem Doree in de haak weer te slaan Is niet slecht. Oh, Dank u wel voor het compliment. Maar best gezegd. Je bent een harde werker en een goede man. Ja, wat moet ik vergelijken? Nou, wat die nog arroganter. Let maar op. Nee, ik wist het niet. <laughs> nou, dat was je mij niet wijs. Je hebt natuurlijk dat advertentie gezien. En daarom kwam je dan nou Amsterdam. Nee, nee, nee. Heus niet. Dit is een toeval. Jongen, wat maakt het mij nou uit? Ik neem het juist niet kwalijk. We blijven toch goede vrienden. Het is alleen, ik woonde boven jullie. En ik woon nog steeds boven Annelies. Dus weet ik van de hoed en de rand. Ja, maar ik beschreef je dat ik... Zeg niet... nou toch verder niks. Wat maakt het nou uit? Trouwens, als je voor de trouwerij kwam, ben je toch al te laat. Die is al voorbij. Voorbij? Zie je nou dat je toch geïnteresseerd bent? Ja, ze dus hebben we morgen al getrouwd. Het feest is al voorbij. Nou uh, ja, Ik kan het mij verder? <laughs> dat zou je twaalf jaar geleden anders niet gezegd hebben. Om gek te worden. Hoe lang zijn we getrouwd? Drie weken, een maand. Nou kan je je al niet beheven. Ik heb je van tevoren gezegd, weet met wie je in zee gaat vriendjes heb gehad. En dat ik ze nog heb. Je hebt gezegd dat je ermee zou kappen. Kom, dat heb je toch nooit ernstig genomen. Ik ben nog niet zo afgeleefd dat ik me ga schikken in de rol van de liefhebbende echtgenote. Dat dacht je toch niet, hè? Dat dacht ik wel. Daar heb ik op gerekend. Dan zul je je bij de nieuwe situatie aan moeten passen. Nooit. Dat zal ik nooit kunnen. Hoe lang zijn jullie eigenlijk bij elkaar gebleven? Bijna vijf maanden. Huh? Wist je dat ik je eigenlijk bewonderde? Want erg makkelijk was het niet voor je. Het was eigenlijk een wonder dat het nog vijf maanden duurde voordat je die knaap de trap van het ziekenhuis ingooide. Ja, dat is geen makkelijke tijd. Ze hebben niet hoe lang die waarmee van mezenhuis getrouwd het zal uithouden. Want er is nog niks veranderd dat ze een stukje ouder geworden. Nee, in ieder geval hoop ik voor hem niet dat hij een vententrap afplaatst. Hoeveel kostte dat grapje hier ook alweer? Een baan, een huwelijk. Plus drie maanden in de gevangenis. Als nog van geluk spreken, dat is blijven lezen. Anders was nog meer geworden. is er anders nooit meer bovenop gekomen? Nee, gelukkig niet. Het wordt haatdragend. En dat na twaalf jaar? Haatdragend? Ik kan voor die vent geen sympathie voelen. En voor Annelies? Voor haar ook niet. Het is een dat ze weer trouwt. Let op, die vent maakt haar ook zo ongelukkig. Dat kun je nou toch niet gaan veranderen. Dan kan je toch niks aan veranderen. Daar kan je toch niks aan veranderen. Nee, nee. Sorry hoor, ik was in gedachten. Nou, ik uh, moet er weer vandoor. Misschien zie ik je nog eens een van de komende dagen. Uh, nee, nee, dat niet. Nee. Ik ga morgenochtend vroeg terug, want ik moet op tijd op mijn werk zijn. En uh, vanavond, wat doe je vanavond? Oh, rondlopen. Amsterdam terugzien. Ah. Nou, je goed. Leuk, je wilt het voorzien te hebben. Meneer Doré? Hier is uw sleutel, dank u. Prettige avond gehad. Ach, een beetje rondgelopen. Ik ben een tijd niet in Amsterdam geweest vandaag. Oh, juist, ja. Nou, wel uh, rusten, meneer. We Open doen. Huh? Uh, wie is daar? Policie. Open doen. Een uh, uh, ogenblikje. Ik. Mag ik u verzoeken om mee te gaan naar het bureau? Bureau? Waarom? Het spijt me, meneer, maar dat kan ik u niet vertellen. Ik heb orders om u naar het bureau te brengen. Als u rustig bent, dan zal niemand het merken. Buiten wacht er nog een collega op me. Ja, u vergist het. Je hebt een verkeerde voor. Ik ben doorheen, ik kom uit Eindhoven. Ik ben hier maar voor een dag. Het kost ons ook veel moeite om u te vinden, meneer. Er zijn veel hotels in Amsterdam. Dan mag ik u nou verzoeken om u aan te kleden en met me mee te gaan? Ik heb u hier laten brengen in verband met de moord op Anna Bertina van Merck, oud, 35 jaar. U bent met haar getrouwd geweest. Anna, lief vermoord? Inderdaad. En uitgerekend door de trouw, toch? Daar was u van op de hoogte, begrijp ik. Ja, dat hoorde ik vandaag. Daar komen we later nog op terug. Maar ik heb met die zaak niks te maken. Ik moet over een paar uur op mijn werk zijn. Ik heb er wat belangrijkers te doen. Er is een vrouw vermoord, meneer Doré. Uw gewezen vrouw. En voor mij is ze net als iedere andere vrouw. Hm. Ik geloof dat u weinig onder de indruk bent, hè? En waarom zou ik onder indruk zijn? Ze deed me niks meer. Hoe dan ook, u bent met haar getrouwd geweest... en ze heeft in ieder geval zoveel voor u betekend... dat u een man ernstig hebt mishandeld... toen u vermoedde dat hij een verhouding met haar had. Vermoeden? Ik wist het zeker. U hebt toen een man mishandeld. Dus dat had u wel voor de over. Ja, maar als u nou wilt insinueren... dat ik nou met haar dood iets te maken heb... dan moet ik u dit wel zeggen. Ik heb toen wel die ventetrappen vergooid... maar ik heb haar niks gedaan. Toen niet en nou niet. Goed, laten we bij het begin beginnen. Ik weet het antwoorden voordat ik weet wat er precies aan de hand is. Hallo. Goedemorgen, inspecteur? U bent er vroeg bij, moet ik zeggen. Maar daar ben je toch zeker niet voor? Nee, natuurlijk niet. Ik zou graag wat bijzonderheden willen hebben over die moord van vannacht. Dan kan ik ontzettend een bericht maken voor de laatste editie. Ik heb eigenlijk weinig te zeggen. Het slachtoffer is 35 jaar. Ze is op de dag van haar huwelijk gewurgd, vermoedelijk met een sjaal op een nylonkous. Ja. Volgens de eerste rapporten is dat gebeurd tussen kwart over elf en half 12. Het lichaam is gevonden bij een garage op de Kade. In de loop van de ochtend kom ik dan wel even langs voor de rest... Op de avond van de trouwen. En we moesten daar. Wilt u het stellen van vragen aan mij overlaten? Allereerst, wat kwam u na twaalf jaar uitgerekend op de trouwdag van uw vrouw in Amsterdam doen? Ik wist van de trouwen niks af. Zullen we dan het gesprek maar even onderbreken? Maar laat u een boosje alleen. Dan kunt u de zaken rustig overdenken voordat u uzelf zo strikte verhalen die het alleen maar erger voor u Maar maakt. ik wil naar mijn werk. Daar kan tot mijn tijd geen sprake van. Het rustig kunnen nadenken. Daarom vraag ik u nu: hebt u me iets te zeggen? Dat zou de zaak voor u en voor ons heel wat vergemakkelijken. Ik heb helemaal niks te zeggen. Ik, ik heb er niks mee te maken. Goed, dan gaan we nog eens beginnen. Waarom kwam u naar Amsterdam? Dat was een impuls. Ik wilde erheen, zonder reden. Het was misschien omdat ik iets las of hoorde. Hoorde van het huwelijk van uw ex-vrouw of de advertentie in de krant las? Die heb ik niet gelezen. Ik hoorde het vandaag pas voor het eerst. Mag ik dan even voorlezen wat een collega van mij uit Eindhoven uit de mond van uw chef heeft opgetekend? Hij kwam naar me toe en zei dat hij dringend weg moest. Naar mij zaken een vrijdag? Nooit. Hij nam altijd vakantie aan één stuk. Dit was de eerste keer. Heeft hij gezegd waarom hij opeens die vrijdag nodig had? Hij vertelde dat hij naar een bruiloft ging. In Amsterdam, zei hij erbij. Maar hij zei het op een vreemde manier. Of niet zich over schaamde. Ik vertrouwde het eigenlijk al niet. Maar nu achteraf is alles me wel duidelijk geworden. Ik was er trouwens van het begin af aan op tegen dat we iemand uit de gevangenis op de afdeling plaatsten. Maar ze hadden gezegd, dat wil niet zeggen dat hij die dingen weer doet. Maar zo zie je maar, het blijft zijn risico. Ik ben trouwens altijd al bang voor hem geweest. Hij kon soms erg driftig worden. Hij liegt. Zegt hij achteraf om interessant te lijken. Als we dat slot vergeten, dan blijft toch de kwestie van dat huwelijk over. U zegt tegen hem, ik ga naar een huwelijk in Amsterdam. En tegen mij zegt u dat u niet van het huwelijk afwist. Maar ik wist er ook niks van. Ik loog tegen die chef om die vrije dag te krijgen. Nou is het voor mij een probleem om vast te stellen... waarom loog u of tegen die chef of nu tegen mij? Ik kunt u kunt nu wel zeggen dat u gisteren loog... maar als u zo makkelijk kunt dan kan ik wel eens denken... en nou stelt hij mij vast ook wat op de man. Nee, ik loog gisteren. Ik wilde graag een vrije dag hebben. U kunt me toch niet kwalijk nemen dat ik dat een beetje vreemd vind. Na nou, twaalf jaar neemt u opeens een vrije dag... en gaat naar Amsterdam waar u al die tijd niet bent geweest. Uitgerekend op de trouwdag van uw ex-echtgenote komt u daar terug en juist op die dag wordt ze vermoord. Ja, maar u kan mij toch niet kwalijk nemen dat ik opeens een vrije dag wilde? Dat zijn dingen die kan je nou helemaal niet uitleggen, die komen niet op. Maar er is meer. Laten we uw plotselinge impulsen even vergeten. U hebt gisteren gepraat met een vroegere bovenbuurman. Ja. U vertelde me net dat u helemaal niets meer om uw ex-vrouw gaf. Dat u haar bijna was vergeten. Dat bedoelde u toch? Ja, dat bedoelde ik inderdaad. Ja. Maar die bovenbuurman vertelde ons dat de zaak u helemaal niet zo koud liet. Ik? Het deed me niks. Ik zou er niet meer kunnen wonen. Daarvoor is er te veel gebeurd. Verbitterd? Nou, ik weet niet of je dat nou verbittering kan doen. Nou, misschien wel. Nou, goed, noem het verbittering. Het feit blijft dat ik het niet meer zou kunnen opbrengen om hier te wonen. Dus wel verbitterd. Ja, zit zo opvat. Ja, als ik er aan terug zou denken, dan zou het me natuurlijk niet koud laten. En ik dacht er helemaal niet aan terug. Toch kwam u twaalf jaar lang niet naar Amsterdam omdat er te veel was gebeurd om uw eigen woorden te gebruiken. Hm, dat klopt. U moest dus een enorme barrière overwinnen om weer hier naartoe te komen. Het kostte me inderdaad veel moeite. En u overwon die barrière. U nam al die moeite zomaar, zonder enige reden. Toch is dat de waarheid. Beseft u niet dat deze waarheid een beetje, laten we zeggen, onwaarschijnlijk klinkt? Een beetje ongeloofwaardig? Ja, dat besef ik maar dat kan ik niet helpen. Als je zomaar iets doet of zomaar iets zegt... dan denk je toch niet de hele tijd... ik moet me straks verantwoorden. U was in de war, zei uw ex-bovenbuurman. Dat ik jou nou moet treffen, dus... Ja, ik herkende je niet eens meteen. Nou, je moet begrijpen dat ik nogal in de war ben. In de war? Ja, maar ik heb hem ook gezegd dat dat door Amsterdam kwam. Waar u toch ondanks alle tegenzin in heen ging. Ja, zomaar. Niet voor die trouwerij. Dat hoorde ik pas van hem. D dat kan u toch ook bevestigen? Bevestigen is niet bepaald het juiste woord.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 Zie je nou dat je toch geïnteresseerd bent? Anders, u vroeger de bovenbuurman. Dat is belachelijk. U wordt veel te veel waarde gehecht aan losse opmerkingen. Is er anders nooit meer bovenop gekomen? Nee, gelukkig niet. Vertraatdragend. En dat na twaalf jaar. U ziet, alles wijst erop dat u de gebeurtenissen van twaalf jaar geleden niet bent vergeten. Verder staat er in deze verklaring dat u eerst niet antwoordde. en pas later een ontwijkend antwoord gaf op de vraag van de bovenbuurman. of u aan het net gesloten huwelijk iets kon veranderen, omdat u medelijden had met haar nieuwe echtgenoot. Ik antwoordde niet meteen omdat ik in gedachten was. Waar dacht u dan aan? Aan mijn vroegere huwelijk. Ziet u nou wel dat u zich wel met het verleden bezig hield. U dacht er wel aan terwijl u de hele tijd blijft vertellen dat het u koud laat. Dat u een man de trap af heeft gegooid. Dat hij voor zijn leven daar de gevolgen van ondervindt. Laat u dat koud? Ja. Dat u dit blijft zeggen, dat zal u geen goed doen, meneer. Ik heb geen spijt van wat er is gebeurd. Als ik zo de rapporten doorlees van de zaak van twaalf jaar geleden... en ik merk hoe u nu bent dan moet ik zeggen dat u weinig bent veranderd. U bent een harde. Toen was ik 24 jaar en nu ben ik 36. Alleen dat is al een groot verschil. Voor sommigen wel, voor anderen niet. Maar laten we verder gaan. Wat hebt u gisterenavond in Amsterdam gedaan? Hm. Niet veel bijzonders. Ik heb gegeten. Een beetje rondgelopen. Om half tien ben ik naar de bioscoop gegaan. De bioscoop? Tweede voorbestelling? Ja. Dus u beweert dat u ongeveer een uur en een kwartier voordat uw vrouw werd vermoord naar de bioscoop ging? Inderdaad. Weet u nog welke bioscoop dat was? Kuzinski. Ja, heb u uw kaartje nog? Nee, dat heb ik weggegooid. Dat is jammer. Ja, maar niemand kan me toch kwalijk nemen dat ik een bioscoopkaartje weggooi? Nee, maar dat had de zaak voor u wel gemakkelijker gemaakt. Tot nu toe hebt u, laat ik me voorzichtig uitdrukken... weinig geluk gehad met uw daden en uw woorden. Als ik schuldig was, zou ik dan zo onvoorzichtig zijn geweest? Dat is een logische redenering, u. Alleen vergeten we dan dat u een man bent van plotselingen en pilven. Twaalf jaar geleden toonde u aan dat u emotioneel bent en zonder veel overleg te werk gaat. Nee, laten we in uw geval maar niet veel op de logica letten. Was u overdag al van plan om naar de film te gaan? Nou, ik geloof het wel. Dat weet ik niet zeker. Tegen uw bovenbuurman vertelde u er niets over. Toen hij vroeg wat u die avond ging doen, zei u dat u dat zou rondlopen. Ja, ik had geen zin in te vertellen wat ik van plan was. Ik raakte geïrriteerd door hem en door wat hij zei. Door wat hij zei over het huwelijk dat gisteren werd gesloten? Ook daardoor. Maar dan mag u geen conclusies aantrekken. Ik trek nog steeds geen conclusies. Wat u zei over de bovenbuurman en dat u geen zin had om hem te vertellen wat u wilde doen, dat klinkt aanvaardbaar. Misschien wist u inderdaad niet wat u zou gaan doen die avond. Onberedeneerbare impulsen. Overigens heb ik met de receptionist in uw hotel gesproken en toen was de avond al voorbij. Meneer Doré. Hier is uw sleutel. Dank u. Prettige avond gehad. Ach, een beetje ongelukkig. Ik ben de tijd niet in Amsterdam geweest vandaag. Oh juist. Nou, uh, dat rusten we, meneer. En weer noemde u de bioscoop niet. Terwijl die man u toch niet irriteerde. Die man is een vreemde. Ik heb geen enkele behoefte om ook maar iets tegen hem te zeggen. Dat is niet onredelijk? Nee. Alleen vraag ik me af, als u geen zin had om ook maar iets tegen hem te zeggen, waarom vertelde u hem dan wel dat u zo lang niet in Amsterdam was geweest? Daar heb ik gewoon geen verklaring voor. Ik heb er nooit bij stilgestaan dat ik later mijn woorden zou moeten verantwoorden. Meneer Doré, u hoeft zich alleen voor uw daden te verantwoorden, niet voor uw woorden. Alleen helpen de woorden ons om een verklaring te vinden voor uw daden. Ja. De enige daad die ik u kan vertellen is mijn bezoek aan de bioscoop. Ja, laten we daar eens op doorgaan. Ik hoef niet aan de portier te vragen of hij u, u heeft gezien. Maar ik kan u wel vragen welke film we draaien. Een film over El Alamein? De woestijnratten komen of de woestijnratten in aantal te zoiets? In oh, nou ja, het lijkt me eigenlijk niet zo nodig om over de inhoud te praten. Ja, dat is die film ook niet waar. Bent u een filmkenner? Ja, ik ga heel regelmatig naar de film. Dat dacht ik al. Daarom zei ik, ik hoef niets over de inhoud te vragen. Want ik heb hier een bioscoopoverzicht van Eindhoven voor me liggen. En wat lees ik daar? De woestijn erop te komen voor de derde week in Luxor. U als regelmatig filmbezoeker hebt die film van in Eindhoven gezien? Nee, dat heb ik niet. Maar toen u de film zag, dacht u als regelmatig filmbezoeker niet... Ik hoef niet naar een film te gaan in Amsterdam die ik ook in Eindhoven kan zien. Nee, dat dacht ik niet. Ik was niet op zoek naar een speciale film. Ik stapte zo zomaar de bioscoop binnen. Weer die impuls. Dus u wilt beweren dat iemand die vaak naar de film gaat... en dus naar nou, ik mag aannemen tamelijk kritisch is... zomaar naar de film gaat. Hm. Nou weet ik het weer. Ik stapte de bioscoop binnen omdat ik Tuzenski van binnen wilde zien. Een soort jeugdsentiment eigenlijk. Hm. Goed. De bioscoop was dus het belangrijkste. Maar u zult me niet kwalijk nemen dat ik de kans incalculeer... dat u de film al in uw woonplaats hebt gezien... waar u voor de derde week draait. En dat u prima de inhoud kunt vertellen als ik u die vraag. Ja, ik begrijp het. Maar ik kan u wel naar het voerprogramma vragen. Wat naar ik aanneem, niet hetzelfde is als in Eindhoven. Ja, maar dat bewijst juist niks. Ik kan na het voerprogramma weg zijn gegaan... en toch nog op tijd te zijn voor die moord. Dat besef ik. Maar het zou tenminste iets zijn wat klopt. Bovendien hebben we de tijdsmarge een beetje verkleind... en dat lijkt me tenminste wat... Nu vraag ik u iets te vertellen over het voorprogramma. Dat kan ik niet. Hoe laat gingen we dan de bioscoop in? Tien voor half tien. Dan was u toch ruim al tijd. Ja, maar ik ga niet in de vrouw. Dat, dat kwam juist omdat ik zo vroeg was. Voordat je de zaal in gaat, heb je een lange gang met zithoekjes waar je rustige sigaret kan roken. Dat heb ik gedaan. Schuin tegenover me zat een meisje. Heeft u misschien een vriendje voor u? Oh, ja, natuurlijk. Alsjeblieft. Dank u wel. Wilt u ook een sigaret? Nee, nee, dank u wel. Ik heb er net eentje uitgemaakt. Zou het een goede film zijn, denkt u? Oh, ik heb er eerder gezegd van hard hoofd in. Maar ik weet het echt niet, hoor. Het is een oorlogsfilm. Eigenlijk geen film om als vrouw alleen naartoe te gaan. Hè? U bent er alleen? Ja. Maar ik hou wel van dit soort films. En bovendien weet ik zeker dat je loslopende mannen ziet. Oh, dat is dat dan zo belangrijk voor u? Als we de leuk uitzien of aardig zijn, dan wel. Zoals u bijvoorbeeld. En zo is het gegaan. Ja, ik vond het best aardig en we besloten het vervelende voorprogramma te laten voor wat het was en te wachten tot de hoofdfilm begon. En toen de hoofdfilm begon, wat gebeurde er toen? Hm. Ik zag er een beetje tegenop, want ik had stallen en zij zat op het balkon, vertelde ze. Maar toen het voorprogramma bijna afgelopen was en er een pauze was, besloten we dat ik mee zou gaan naar het balkon om later te gaan zitten. Oh, dus u hebt toch een getuige? De kassière, die kan bevestigen dat ze uw kaartje omruilde. Dat weten ze zich vast nog wel te herinneren. Komt niet zo vaak voor dat mensen vlak voor de hoofdstad om kaartjes komen omwisselen? Ja, maar hoe moet dat dan? Je kan toch zomaar niet zo'n plaats verwisselen? Waarom niet? Wat kost jouw plaats? 3,50. Nou, de mijne is 4,25. Als ik op een goedkopere plaats ga zitten dan waar ik voor betaald heb, kan niemand hebben bezwaar tegen hebben. Je hebt gelijk. Ja, bovendien is het zo stil dat dus het is niet moeilijk is om bij elkaar te gaan zitten. Hm? Weer een kans voor u verkeken. Of moet ik zeggen, u draait u daar elke keer weer handig uit? Of uh, u draait u daar elke keer handig in, kan ik misschien wel beter zeggen. Maar uh, het is de waarheid. Het mag dan de waarheid zijn. Het feit blijft dat u op geen enkele manier kunt aantonen dat u naar de bsc bent geweest. Jawel. Ik heb u gezegd dat ik geen kaartje hoefde te wisselen omdat ik op een goedkopere plaats ging zitten. Maar bovendien heb ik gezegd dat het stil werd. Hoe had ik dat kunnen weten als ik er niet geweest was? Klinkt overtuigend. Een rotfilm op een dinsdagavond, die is altijd stil. Bovendien heeft u ook nog 50% kans. Maar om helemaal zeker te zijn en u een kans te geven iets gezegd te hebben wat we kunnen controleren, zal ik de bioscoop bellen. Hallo, spreek met Tuschensky? Ja, u spreekt met het hoofdbureau van politie, recherche. Eerst had u gisteravond dienst? Ja. Dan kunt u me ook zeggen of de zaal goed bezet was. Nee, dat hoef ik verder niet uit te leggen. Bijna 700 plaatsen. Dat is half vol. Wat zegt u? Oh, juist ja. Ja, dat is een maatstaf voor u. Juist ja, dank u wel. Nee, nee, dat is me heel goed geholpen. Nou, meneer Doré. ik geef u weer een kans om aan te tonen dat u er was. De film was om bijna twaalf uur afgelopen. Als de zaal vrijwel leeg is, openen ze alleen de vooruitgang. Als de zaal vol is, gaan ook de achterdeuren open en kom je in de steeg achter het theater. In dat geval gaan de balkons door de achteruitgang. De zaal was half vol en het personeel wist niet precies of ze de achteruitgang wel of niet zouden openen. Toch hebben ze een beslissing genomen. U moet dat weten. Wat naar u zeggen zat u op het balkon. Mijn vraag is, welke uitgang moest u nemen? Dat weet ik niet. Ik, ik heb niet tot het slot van de film gewacht. We zijn eerder weggegaan. Waarom? In vredesnaam? gingen jullie nou eerder weg? Dat is een rotfilm, hè? Dit is inderdaad niet veel aan. Nou, had je er dan nog wat van voorgesteld? <laughs> nou, nee. van de film niet. <laughs> ik heb je toch gezegd dat ik om andere redenen naar een oorlogfilm ga. Nou, ik heb het doel bereikt. Ik zit naar de leuke set. Nee, te goed, dat is een goed gebeurd. Zullen we dan maar weggaan? Hm? Als we nog vervelen kunnen we beter ergens anders heen gaan. Hm? Dat is een erg goed idee. Hoe laat was het toen? Tegen half elf, denk ik. Waar zijn jullie toen naartoe gegaan? We zijn nergens naartoe gegaan en we zomaar wat rondgelopen. U weet zeker geen naam en adres van het meisje. Nee, die heeft niet gezegd. Nee, die niet gezegd. Later kreeg we een beetje ruzie en daarna hebben we elkaar niet meer gezien. Ruzie? Wat vind je? Zullen we ergens wat gaan drinken of zullen we wat uh, anders gaan doen? Drinken? We niet zo zin. Laten we maar ergens heen gaan als er niemand is. Dat is makkelijk gezegd. Maar wij. Ik zei dat je een hotel bent. Kunnen we daar toch heen gaan? Ik kan niet zo erg lang blijven, blijven, Maar toch lang genoeg. Een hotel? Oh, ik ben bang dat dat niet gaat. Het is niet zo'n soort hotel, weet je, waar je zo iemand mee naartoe kan nemen. Maar uh, jij woont toch wel ergens? En doen we daar niet net toe gaan? <laughs> nou, dat lijkt me erg ingewikkeld worden. En voor jou minder plezier. Ik ben namelijk niet alleen thuis. En de weiden zich heb getrouwd. Lieve knul, hoor, daar niet van. Wel erg saai. Wat daar met filmen zoek je. Alleen. Want zelfs daar heeft een geen zin. Getrouwd? Ja. Ja, ik. Ah, maakt het niet uit, of wat We zijn nog niet eens zo lang getrouwd. Sorry. Wat heb je meteen moeten zeggen? Einde van een romans. Geen naam, geen adres. En gezien het feit dat de jonge dame getrouwd is... en haar man van haar escapades geen weet heeft... hoeven we er niet op te rekenen dat ze zich zou aanmelden... als we een oproep in de krant plaatsen. Het was ongeveer tien voor elf... heb ik uit uw verhaal begrepen toen u wegliet. Ja, ongeveer wel, ja. En naar ik mag aannemen, was u behoorlijk in de war. Want bijna had u hetzelfde gedaan als die vent... die u twaalf jaar geleden van de trap afgooide. Ja, maar toen ik hoorde dat ze getrouwd was, deed ik het niet. Inderdaad, u deed het niet... Maar ondanks het hele verhaal over uw bioscoopromanse... had u nog steeds volop de gelegenheid om uw vrouw te vermoorden. En nog sterker, door uw ervaringen met het meisje... dat u sterk herinnerde aan wat er vroeger was gebeurd... was u er nog meer toe in staat. Waar was u trouwens toen u het meisje verliet? Op het Damrak, in de buurt van de beurs. En waar ging u heen? Naar een cafetaria wat eten. Hoe laat kwam u eraan? Ja, tegen een uur of elf, denk ik. En wat deed u toen? Pakte u toen een nylonkous uit de zak van uw regenjas... en spande u die tussen uw handen... De nylonkous waarmee u ruim een kwartier later uw vrouw zou wurgen en die u daarna ergens in een put hebt gegooid, of in een vrouwensbak. Nylonkous? Dan moet u het goed luisteren, meneer Doré. We houden u natuurlijk niet zomaar vast. Als het gebleken was dat we geen been hadden om op te staan... hadden we u al lang losgelaten. Hier voor me leg ik nu een zakje neer... waar twee nylons in hebben gezeten. Maar waar er nu maar één in zit. De andere kous is zomaar verdwenen. En dat zakje met die ene nylonkous vonden we in uw regenjaszak. En van die andere kous kunnen we gevoeglijk aannemen... dat die om de hals van uw ex-vrouw heeft Ik die nylon kous van dat meisje. U moet toegeven, meneer Doré... dat mijn gedachtegang niet zo erg absurd is. Als ik alles recapituleer wat u hebt verteld... en ik vind dan ook nog deze ene nylonkous bij u... dan mag ik toch wel zeggen dat het bewijsmateriaal overstopend is. Dus geef u nou maar toe en vertel ons precies wat er is gebeurd. Dus ik kan het allemaal uitleggen. Ja, u hebt voor alles wat ik naar voren breng een uitleg. Vergeet u niet dat ik heus wel kan geloven... in een samenloop van omstandigheden... Maar dit zijn toch al al te veel toevalligheden. Ja, maar inspecteur, het winnen van de voetbaltoto is een kwestie van dertien achtereenvolgende toevalligheden. Wie dertien keer achter elkaar een bepaalde handeling verricht, heeft de prijs. Dat, dat is de kans van één op een miljoen. Het is toch mogelijk dat ik nu ook een prijs heb gewonnen, alleen een erg negatieve. Doordat ik tien, twaalf keer achter elkaar voldoen aan een bepaalde voorwaarde, win ik die pool. Dat is weer een kans van één op een miljoen, maar dat is een mogelijkheid. Goed, goed, meneer Rolay. Ik geef u het voordeel van de twijfel. Een steeds groeiende twijfel, dat wel. Vertelt u dan maar eens hoe u aan één nylonkous bent gekomen. Ik niet grappig. Dat dus mensen die elkaar nauwelijks een uur geleden hebben ontmoet... ...toen met elkaar praten alsof ze elkaar al heel kennen. Oh, ik ben eens blij dat in deze gemechaniseerde wereld... Uh, ...alle mensen nummers zijn. En, en materiaal voor computers. Dat er in deze wereld nog zoiets mogelijk is. Dat zegt u dat, Peter. Wij je zelf aan de computer. Oh, nee, nee. Zo bedoel ik het ook niet. Ik, ik bedoel alleen maar dat de mensen zo geïsoleerd raken door hun werk en, en door de bouw van al die huizen en eindeloze rijen flats. Het een wonder is dat mensen nog met elkaar in contact komen. Zou dat dan vroeger zoveel gemakkelijker vinden? Oh ja, ja, dat weet ik zeker wel. Mensen hadden vroeger ook niet veel meer dan het contact met elkaar. Hm? Er zijn nou zoveel dingen bijgekomen waar je, je mee bezig moet houden. Het sociaal element is helemaal op dag te oh, Maar het gebeurt nog wel. Natuurlijk gebeurt het nog wel. Dan kunnen ze nog praten met elkaar. Al die omgangsvormen die een contract makkelijk maken. Die ga je verleren. Leren? Ja. Moeten ik het nou uitleggen? Hm? Nou, ik, ik heb eens een Franse film gezien. Een hele oude film. Ja. En er die een man en een vrouw die elkaar net ontmoet hadden op straat. Net als hè. En opeens had die man een behoefte aan om uit te drukken hoe blij die met die ontmoeting was. Ja, ja en weet je wat hij deed? Hij ja. loopt na die plotselinge ontmoeting naar een bloemist en een koopbloemer worden. Ja. Nou, toch ook nog. Ja, maar dat is het probleem. De mensen staan vreemd tegenover die spontane inval. Vinden ze raar. Ja, alles moet tegenwoordig beredeneerd zijn en logisch. Iemand die wegrent om iets te kopen, die vinden ze raar. Nou, maar ik niet. En dan kom je aan het probleem dat je in Amsterdam s'avonds geen bloemenstalletjes meer vindt. Ja, dat was het dan. Jij hebt je romantisch impuls nooit doodgepraat. Heel logisch in de zoals zelf zei. Maar ik zal je tonen dat die impuls wel bestaat. Ja, maar wat dit is, is niet zo belangrijk. Het feit dat ik een opwinding heb gevolgd, daar gaat het om. Ja, ik ben hem eenmaal eenmaal van impulsen. En het enige wat ik zo snel kon vinden was, een nylon kousen maken. <laughs> ik zie je uit, grappig. Alleen, uh, ik draag geen nylon. Je bent niet zo modern als je bent, want de nylon-kousen er je erachter. Ja. Ja. Bovendien is mijn maat niet. Bewaar je geeft aan je vrouw van aan je meisje? Dat heb ik niet. Maar het is toch niet zo belangrijk wat ik je geef? Geef je wat? Daar gaat het om. Ik ben je heus eigenlijk lief. Weet je wat? Haal jij één kous uit het zakje? Eén kous? Waarom? Je geef mij nou de op mijn eigen in klof, Maar zo is het goed. Geef die kous nou mee. Ja. Ja, ik doe nu maar dat. Dan moet jij hetzelfde doen met die anderen. Als we elkaar laten we zien, misschien over een paar jaar, is dit het bewijs dat we bij elkaar zijn geweest. Als een van de twee het ontkent, is de andere het bewijs dat het waar is. Jij bent echt een heel romantisch meisje. En een paar minuten later rende u weg. Ja. U bent inderdaad een man van impulsen. Ja, die nou oude das om gaan doen. Wat ik tegen de zij is waar. Mensen geloven alleen maar in logische en beredeneerde handelingen. Ik had geen Nederlands moeten kopen. Ik had niet weg moeten rennen. Ik had de zaak rustig moeten uitpraten. Ik had geen vrije dag moeten nemen. Ik had niet naar Amsterdam moeten gaan. Ik heeft twaalf jaar geleden die vent niet van de trap moeten gooien. En u had uw ex-vrouw niet moeten vermoorden. Ja, nou gaat u te ver. Dat heb ik niet gedaan. Rond elf uur zit u in een cafetaria. We komen nu zo langzamerhand bij het tijdstip van de misdaad. Nee, Doré, we nemen een uurtje rust. Ik moet een telefoontje plegen. een bezoekje je afleggen. Maar we zien elkaar terug. Uw ex-vrouw is gisteren vermoord tussen kwart over elf en half twaalf. Ja, dat vertelde u al. Wat ik alleen niet begrijp is dat het... ...op die lugubere Oosterdokade is gebeurd. U kent de Oosterdokade? Hoe weet u dat die kade zo luguber is? U bent twaalf jaar lang niet in Amsterdam geweest. Hoe weet u zo zeker dat er in die twaalf jaar niets is veranderd? En dat neem ik aan. Wat verandert er nou eigenlijk in de grote stad? Goed, we gaan terug naar uw vraag. Wat doet een vrouw op de avond van haar trouw op de Oosterdokade? Het antwoord is simpel. We hebben hier de verklaring van haar man. Het was ongeveer elf uur dat er werd gebeld. Annelies nam de telefoon op. Even later kwam ze de kamer weer binnen. Ze was nog zenuwachtig. Ze moest onmiddellijk weg. Ze zou over een half uur terug zijn, zei ze tegen me. Toen ik vroeg wat er was, zei ze... dat leg ik straks wel uit. Ik vroeg niet verder... omdat nog een paar vrienden van ons in de kamer zaten. Ik begreep dat het een pijnlijke zaak was. Daarom was ze ook zo zenuwachtig. Ik zei nog dat ik best mee wilde gaan... als ze dat prettig vond. Maar ze zei... Dat is niet nodig. Ik ben zo terug. Blijf jij maar bij onze gasten. De gasten bleven tot een uur of een, toen haar man de politie belde. Het lichaam was toen al gevonden. Doordat de bovenbuurman bij de gasten was, kwamen we snel op uw naam. Bovendien heeft de echtgenoot een alibi. Want de gasten hebben verklaard dat hij het huis tussen het vertrek van het slachtoffer en het ogenblik dat hij de politie waarschuwde niet heeft verlaten. En dan moet u zoeken naar de man of de vrouw die erop belde en die er naar de oosterdokade liet komen? We zijn inderdaad met die man bezig. Maak u zich maar geen zorgen. Meneer Doré, hebt u haar gebeld? Nee. Nee, dat weet ik. Hebt u rond elf uur andere telefoontjes gepleegd? Dat zou ik zo gauw niet weten. Ik zal uw geheugen wat opfrissen. We zijn naar de cafetaria gegaan en hebben daar naar u geïnformeerd. De man in de cafetaria herkende u van de foto die we lieten zien. Hij kon zich u zo goed herinneren omdat u zo'n nerveuze indruk maakte. Ja, dat klopt. Een paar minuten daarvoor hadden we die affaire met het meisje achter de rug. Hij verklaarde ook dat u van de telefoon gebruik hebt gemaakt ongeveer op het tijdstip dat uw ex-vrouw werd gebeld. Ja. Nou, weet ik het weer. Ik dacht erover om nachts uit te gaan omdat ik me zo rot voelde. Slapen kon ik toch niet. Maar ik wist niet of het hotel s'nachts openbleef... of dat ik eerst een sleutel moest gaan halen. Het is een klein hotel. En daarom ik de receptionist te bellen. En... De receptionist heeft verklaard dat u niet met hem hebt gebeld. We hielden namelijk rekening met dit verhaal... en we wilden u een slagvoer zijn. Zoals u trouwens steeds een slag voor zijn geweest. Ja, maar nu bent u te snel geweest met uw slaginspecteur. U liet me namelijk niet uitpraten. Ik heb wel gebeld. Maar ik kreeg het hotel niet aan de lijn. Ach, ik zou even willen bellen, kan dat? Ja, bel maar even. Maar niet te lang, want ik is hier geen telefoon zelf. Ik word soms gek van al die telefoonklanten. Het is eigenlijk een privé toestel. Die dus zou je in de buurt zelf moeten plaatsen. Het elke keer. Dan moet je zeker nog wisselgeld ook, hè? Want dat komt er meestal bij. Nee, nee, ik hoef geen wisselgeld. Ja. Ik had in mijn portemonnee gekeken, juist om te zien of ik geld had voor de telefoon. Ik zag dat ik nog één dubbeltje had. U ging dus met dat ene dubbeltje bellen, naar het hotel? Ja, ik zocht dat hotel op in het telefoonboek en ik daaide het nummer. Ah, receptie van wat? Uh, ben ik dan niet met Hotel Amsterdam? Hotel Amsterdam, wel nee, je bent verkeerd verbonden, ik sliep al bij daar. En probeerde u het niet nog eens? Ik had maar één dubbeltje. U zou toch een ander kunnen vragen, de man van de cafetaria? Die man die al zo de keer ging tegen de mensen die de telefoon wilden gebruiken en de mensen die geld wisselden. Ik had er al negen gezegd toen ik vroeg of ik wisselgeld nodig had. En daarna? We sloten naar het hotel te gaan. Maar daar kwam u veel later binnen. Ja, ik heb nog een eindje gelopen. Het was mijn zin om uit te gaan ook voorbij. Toen ik het hotel binnenliep, besloot ik om maar naar bed te gaan. Ik, ik moest er toch vroeg uit. Dus eerst wilde u uit, toen wilde u slapen. Ja, ik heb u toch gezegd dat ik impulsief ben? We kunnen u nog niet laten gaan. We moeten de zaak nog verder uitzoeken. Spijt me, meneer Doreen, maar onder deze omstandigheden kunnen we u werkelijk niet laten gaan. Wanneer merkte u dat Doré niet de dader was? Een uur of twee nadat ik voor het laatst met hem had gesproken. Toen meldde zich de dader, die een hele nacht en een deel van de dag had rondgelopen. Het was een minnaar van haar, met wie ze zou trouwen. Tenminste, dat had ze beloofd. En zonder dat je ervan wist, was ze met een ander getrouwd. U kon Doré dus vrijlaten? Ja. Want alle bewijzen en verdachte aanwijzingen bleken inderdaad toevalligheden te zijn. Hij had het negatieve hoofdprijs gewonnen, zoals hij zei. Wat gebeurde er precies toen u wist dat hij niet de dader was? Ik gaf een van mijn agenten opdracht om te halen. Die agent wist dat Doré onschuldig was? Ja, daar wist hij van. Wil u meekomen, meneer? Waarvoor? Een bevel van de inspecteur. Oh nee, niet weer. Oh, maar je maakt die zo nou toch niet zo druk. Wat u nou weer te vertellen hebben? Landen jullie iedereen zo? Wacht u nou maar rustig af. De inspecteur heeft een verrassing voor u, meneer. Oh nee, brief niet, hè. Daar word ik zo moe van. Meneer Doré, ik heb een belangrijke mededeling voor u. Ik leg een bekentenis af. U weet niet wat u zegt. Ik leg een bekentenis af. Ik heb haar vermoord. Ik heb haar gewurgd met de nylonkous die u bij me vond. Maar dat kan niet. Ja, wat wilt u nou beweren? Dat kan niet, waarom niet? We hebben de werkelijke dader, meneer Doré. U bent onschuldig, u bent vrij. Ik heb haar vermoord, zeg ik u. u nou eens goed, meneer Doré. We hebben de dader. U gaat vrij uit. Had hij een nylonkous bij zich... Dat hij op de in de buurt van de plek werd geduld. Dat moeten we allemaal nog bijgaan, maar. Is stapelen de aanwijzingen zich ook tegen hem zo op? Dat hoeft helemaal niet. Ja, waarom hoefde dat dan niet? Omdat de man heeft bekend. Maar toen ik dagenlang volhield dat ik het niet had gedaan, geloofde u me ook niet. U moet me begrijpen, meneer Doré. De aanwijzingen. Wat die... heeft u nou aan die aanwijzingen? Niks! We hebben dagenlang gepest met uw aanwijzingen en die blijken niks waar te zijn. Nou, anders komt er een man naar binnen die zegt dat hij het heeft gedaan of u gelooft hem en u laat mij gaan. Waarom heeft u me niet meteen geloofd? Waar moet ik nou beginnen? Ik had een goede baan en die ben ik nou kwijt. Iedereen weet nou wat ik vroeger heb gedaan. Ik kan wel gaan verhuizen, maar ik blijf verdacht. Vertrouwde tijd, Na Twaalf jaar had ik de hoop. Maar nu achteraf is alles me wel de duidelijk geworden. Ik was er trouwens van het begin af aan op tegen dat we iemand uit de gevangenis op de afdeling plaatsten. Maar ze hadden gezegd, dat wil niet zeggen dat hij die dingen weer doet. Maar zo zie je maar, het blijft een risico. De Klem. U heeft geluisterd naar een hoorspel geschreven door Adrian Venema. Personen. Waterman, Frans Somers. Bob Bokverstrate... Chef Willy Ruis, Mannenstem Huit Orizant. Annelies Paula Major... Receptionist Frans Vassen, Agent Bert van der Linde... Inspecteur Paul van der Lek... Vrager Jan Verkozen... Meisje Gerry Mantel... Rechercheur Jan Werter... Mannenstem 2 Donald de Cafetariahouder Floer Koen... En journalist Lex Gozel... Opname Herman van der Lely... Geluiden Bram Hengeveld, Vergie, Ab van Eck.